Beste luisteraars, geachte heren, dames, cultuurconsumenten. Na de stortvloed van brieven die we hier van bezorgde cultuurparticipanten hebben gekregen, konden wij niet anders dan formeel reageren. Nee, er is geen probleem, ja, er zijn nog plaatjes. Wij weten, het is een jaarlijks weerkerende angst. En uit uw brieven mogen wij zelfs concluderen dat dit voor menig een onder u voor slapeloze nachten heeft gezorgd. Wij excuseren ons hier erg voor. Maar ook dit jaar hebben we ervoor kunnen zorgen dat u in alle rust van uw cultuurbeleving kunt genieten. We weten immers hoe vervelend het is samen met ongeschoolde scholieren, laat staan volwassenen in een donkere zaal naar een wat moeilijkere, intense voorstelling te kijken. We kennen de hel van de busladingen toeristen, de gepensioneerden, de scholen, de verschrikking van de helse horde grote meutes te koer. Maar wij kunnen u geruststellen. Door zorgvuldige planning kunnen wij uw beste cultuurconsument een optimale cultuurbeleving garanderen. Hiervoor strijden wij weer elke dag. Uw attente mailtjes hieromtrent houden ons scherp. Dit is en blijft een dagelijks aandachtspunt. Maar soms kiest u er zelf voor, dat mag u niet ontkennen, om samen te klitten in te kleine ruimtes. U heeft natuurlijk ook nood aan intermenselijk contact. U wil uw impressies kwijt kunnen, praten met gelijkgestemden of minstens kunnen discussiëren op niveau. Maar ook hier blijven wij rekening mee houden. We kiezen deze ontmoetingsmomenten goed uit en hopen dat de aangeboden faciliteiten uw conversatie- en denkproces blijvend kunnen bevorderen. Voorlopig is er nog geen duidelijk wettelijk kader rond hoe we een selectieprocedure voor de gasten kunnen bolwerken. Het verleden leert ons echter dat we hiervoor op uw creativiteit als cultuurparticipant kunnen rekenen. U heeft voldoende bagage om snel en kundig een oordeel klaar te hebben. En met uw vaardigheden hoeft een afwijzing niet als pijnlijk ervaren te worden door geen van de betrokken partijen. Dus, beste luisteraars, geachte cultuurconsumenten, de zorgdheid is voorlopig overbodig. Dit zou niet kunnen zonder uw voortdurende inbreng. Cultuur is maar in zover waardevol als het in optimale omstandigheden beleefd kan worden. Daarvoor rekenen we op u. U bent de hoeksteen waarop de culturele steunbeer gebouwd is. Een fundament van de samenleving. Daarom vragen we u, blijf uw brieven sturen. In uw opmerkingen zit onze toekomst. We danken u voor het blijvende vertrouwen met vriendelijke groet.